Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen gebruiken een antibiotica pil tegen SOA's, blijkt uit onderzoek van GGD Amsterdam. Het gaat om het middel Doxypep, wat artsen voorschrijven als je een infectie hebt aan je luchtwegen. Maar ze schrijven het soms ook voor om SOA's na onveilige seks te voorkomen. Experts maken zich zorgen over de toename omdat bacteriën ongevoelig kunnen worden voor die antibiotica, waardoor de medicijnen niet meer effectief zijn in het doden of afremmen van de bacteriën. Huisartsen schrijven het Daarom al minder vaak voor, maar veel mensen komen alsnog aan het middel, bijvoorbeeld via het buitenland. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica plaatsvond. In 1995 werden daar door het Bosnisch-Servische leger meer dan 8000 Bosnische moslims vermoord. Al jaren vragen overlevenden en nabestaanden van deze genocide om een herdenkingsplek in Nederland. Die wens wordt nu werkelijkheid. In Den Haag wordt vanmiddag een monument onthuld voor het voormalige Joegoslavië-tribunaal. Over een half uurtje begint de herdenkingsceremonie. Bij de TU Delft werken ze aan een systeem om PFAS uit afvalwater te halen. Dat is vrij lastig, maar omdat de chemische stoffen zich vaak ophopen in schuim... ...proberen ze dat uit het afvalwater te halen, hoorde verslaggever Mark Hamer van een onderzoeker. En daar zitten dus de PFAS in, in die schuimlaag. Uh, en als je die schuimlaag dan van de zuivering haalt, dan haal je daarmee ook PFAS uit het water. Je schept het schuim eigenlijk weg? Um, ja, in feite ja. ja en, dan, en dan is het opgelost, het kind kan de was doen eigenlijk. <laughs> Het klinkt heel simpel, er zitten natuurlijk een paar haken en ogen aan... maar het idee is vrij simpel inderdaad. 80% van de echt schadelijke PFAS wordt op die manier uit het afvalwater gehaald. En twee Amerikanen zijn na ruim 30 jaar vrijgesproken... van een moord op een man van 85 in New York. Het tweetal werd toen ze 17 waren veroordeeld. Dankzij nieuwe DNA-technieken DNA bleek dat ze de moord helemaal niet hebben gepleegd. Het OM noemt het bij ABC News een trieste zaak. Our re de uh, convicties en uh, confession were contradicted by key exculpatory material. We cannot het. Uh, but I hoop uh, data Mr. Collins en Mr. Bowles can uh, en and some comfort. Ja, hij zegt dat hij hoopt dat de mannen enige troost vinden nu erkend is dat ze onterecht vastzaten. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint bewolkt. Later vanuit het noorden steeds vaker wat zon. En het wordt 21 tot 26 graden. ZFM verkeersinformatie.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 Goedemorgen en op deze mooie, bijzondere, mooie, zonnige morgen. Uh... Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen ja, ook goedemorgen. Dus, uh, ja, het is bekend, luisteraars, dat wij straks uh, we geen geluid hadden. Uh, maar dankzij onze toptechnicus Marcus. Uh, Antonius. Nee, niet Antonius Marcus, die uh, de boel toch weer gefixt heeft. Ja, uh, hij, goed, hebt twee, hij heeft twee dingen gefixt... Uh, uh, de zender werkt weer en uh, het scherm van Charles doet het ook weer, want hij was er met zijn gezicht erin aangeslagen. Ja, en daar kan dat ding gewoon niet tegen. Nee, ja, ik gevlogen En ik zeg het tegen vliegen. jou, hou die broeken samen, dat ge gebanks met die, met die oranje piebel van je. Dat kan niet, hè? <lacht> hey. Ja, hoor Ik kan wel merken dat, je, dat jij steeds meer uh, PFAS in je, in je bloed uh, hebt zitten. Dat mag je niet meer sporten. Nee, maar nee. Heb je heb barstende pevers in je bloed. kun je merken? Nee, dan moet je eerst kijken naar die kutskoppeling. Nee, nee, nee, nee, maar luister. Want jij reageert de laatste tijd veel minder aangebrand. Ja. Nou, de, de toon is weer gezet. Goedemorgen. De, de toon is weer gezet. Hé, hey, Gerry, ben jij er ook bij? Ja, uit? ik ja. zit er ook, ja. Jongens, toch een beetje memorabel. Dat is de ene laatste uitzending. Ja. Ja. Hè? En dan is het, uh, dan ja, is het gebeurd. ja, Het is wel ja. triest, hè? Het is, ja, het is heel, heel triest, triest allemaal, natuurlijk, ja. Maar aan de andere kant is het zo... Dat wil ik toch wel even vast uh, van tevoren zeggen. Ja. De laatste uitzending is over twee weken natuurlijk. Dan ja. pas. Ja. Maar er wordt er een van vier uur. Zo. Nee, oh, dat wisten jullie nog niet. We Show. gaan een uitzending doen van vier uur. Zo. En uh, ja. Ja, toch uh, met ja, een hoop inloop. Hopen. Ja, En uh, we maken er een enorme... Ja, nou, werkelijk... Wat een, we, een breken de, we breken de tent af. We nodigen okay. alle de typetjes uit. uit. Alle typetjes nodig. uit. Die gaan uit. afscheid nemen. Die allemaal nemen afscheid. afscheid nemen. En, ja. uh, en dan is het... Uh, ja. wat, denk, wat, denk je? wat denk je? Kijk, verdorie gisteren een energierekening. Een waterrekening van 412 euro. Of zo? Een waterrekening van 412 euro. Dat nou. krankzinnig. Ja. 412. Ja. Heb ik uh, Oxfam heeft gebeld. Want die uh, leveren een heel gezin voor 2 euro per maand. Uh, voorzien ze ze van water... Ik vind. Oh. Ik, vind, ik, vind die, ik vind die grapjes, die vind ik, uh, die vind ik. Uh, pikant hè. <laughs> nou, over pikant gesproken trek alsjeblieft je briefje broek aan. A winter deep and dark. streets below on a freshly fallen silent shroud of snow Friendship causes pain It's laughter and it's loving I just think. There's numbers of feelings that I've died If I never loved, I never would have Nou ja, zei, wij, ik denk, weet je wat, we beginnen gewoon met samen naar carving. Wij draaien nooit muziek met samen naar elkaar Aan de ene kant dan zeg je dat is melancholiek, zeg je dat. Ja. En aan de andere kant zeg je, ja, een eiland is toch wel lekker hè, om uh, vakantie te vieren bijvoorbeeld. Zeker. Ja. Dat Heer is een wat voor eiland natuurlijk. Ja, net Tesla, hè? Dus eiland, dat is een eiland. Ja, dat eiland. is jouw eiland, hè, ja, Ik heb toen te kunnen kiezen uit drie eilanden. Uh, de ene lag in, in uh, Abu Dhabi. Ja. Uh, is dat een eiland? Ja, en oh. uh, roden of seksbieren? Een van de twee. Oké. Okay. Seksbieren. Ja, dat is <laughs> ja. Friesland, hè? volgens mij. Seksbieren? Je ligt er bij Curaçao, toch? Curaçao? Ja. Curaçao is, het... is ook een plaats in Nederland, hè? Wist je? Dat? Is het zo? Waar ligt dat? Oh jee, de prijs! Nee, maar er zijn heel veel. Uh, de ja. Ja. ja, buitenlandse. Ja. Steden die in Nederland zijn, zoals Zurich, het eind van de, van de, ja. de, weet het, de afsluitdijk. In de, maar Zurich, Zwitserland. Zürich. Ze zeggen altijd. Nee, maar ook in Nederland, Zurich. Ja, ze zeggen altijd van. Uh, Zurich, als je dat zegt, dan zeggen ze ook altijd van. Uh, kroegendicht, winkels gesloten. Ik dacht bij mezelf: dit is kloten. <laughs> Dat is het vliegveld. Mooi kloot. Ja, vliegveld. Mooi kloren, Mooi kloot. Ja, maar er bestaat niet meer kloot. Het is nu een ander vliegveld. Ballet. Hij heet anders. Hij heet anders. Ja. Maar, uh, maar uh, we hadden net een beetje een probleem met de computer. Hè? Ik, ja. had, ik had mijn ja. Nou hebben we het dan opgelost. Maar het opgelost hè? Nou? Hebben we hebben de computer een dicht, beetje dichter bij het raam gezet. Oh. Heb je beter ontvangst van Windows. Oh natuurlijk. Ja. ja. Wat goed van je. Echt waar? <laughs> het werkt hè. <laughs> Ja, ja, jongen, doe dan even rustig aan. Eh, vrienden, Als wat gaan wij me uh, met allen hoor. <laughs> wat gaan wij doen straks? Uh, want er komen, we krijgen gasten natuurlijk. We krijgen twee gasten. Twee gasten. Hoe De we? eerste gast die komt om tien uur en dat is Donna Kobani. Ja. Onze bekende Zandvoortse kunstenaar. Is dat uh, krijtje? Noem, noem ze krijtje. Uh, ja, nee, zij oh. gaat over het krijtfestival wat zij organiseert elk jaar uh, morgen uh, zaterdag en zondag. Ja. En we krijgen nog een gast en dat is Diana. En zij uh, gaat uh, zaterdag, morgen, een hondentrimsalon openen. Uh, nieuw in Zandvoort. Maar daar kun je ook uh, je honden laten wassen. Okay. Dus het is een hondenwasstraat. Was ja? ja? Maar die wasstraat... Die moet Jongens, je dan wacht, dat kan eens even dat moet je zelf doen. Zo. <laughs> maar, ja, maar daar gaat ze over vertellen, ja. Wa was ze ook duif? Of dat nou, dat maar... weet je niet. Je oh. vragen ja. straks. Misschien de, doen ze dat wel. Misschien ja. raak je nou eindelijk die oranje piemel kwijt. Wat dacht je dan? <laughs> Kijk. Kijk. Kijk. Hoe kom je toch met die oranje piemel voor mij? Wat is dat nou toch? Dat komt door mijn buurman. Door jouw buurman? Ja, mijn buurman is naar de dokter geweest. Dokter zegt, hij, ik snap er niks van... Oh, met die chips, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, maar, ja. Jammer. jammer. Gerrie vertelt was... de clue alweer. Dat is weer jammer. Ja, maar hebben hebt het vorige, week ook, vorige keer ook verteld. Ja, maar dat weet niemand. Oh, dat weet Hij niemand. weet het niet. Oh. <laughs> het die. heeft niks te maken met die de oranje gekte. Met, uh, met de voetbal en daar zo. Daar komt het wel, wel vandaan. Ja? Want dat ding wat je vroeger... Ja, uh, jaren geleden had je... Wie uh, organiseerde dat toen? Zuid-Afrika. Ja? Toen had je van die toeters. Die lawaai -ding. Oh, dat waren die oranje toeters. Pimels. Ja, of ja, ja. nee klopt, Ja, klopt. Ja, zo, zo werden ze genoemd. Daar Wie? komt het vandaan. eigenlijk. Ja, toe, Het wordt er niet hey, op. Gerry, kijk, kijk eens even naar de camera, kijk eens naar de mensen thuis. Hè? Zit ja? met, met schaam... Het is toch een netjes woord? Ze zit met schaambrood op de kaken. <laughs> dit, is, dit, is werkelijk, dit is ongekend gewoon. Dat, dat, dat, dat Gerry het wordt echt tijd dat we ermee stoppen, jongens. Want uh, alle normen en waarden. Maar die, je, hebt ja, je, je hebt ook al ook aan je poezen? of heb je dat. Uh... Nee, wel Tompoesen. Wel Tompoesen, <laughs> ja. Goed. Oranje heb je ook hoor. Ja. Wat oranje, oranje Tom als het, als het met met Koningsdag. Kon koningsdag. Met, met Koningsdag. En met. Uh, uh, als er iets met Oranje te beleven is en zo. Met een zondagslog. Die zegt helemaal niks. Maar ik kijk naar de ogen en dan schiet ze vol met lampjes en lichtjes en, en gouden <laughs> draadjes. En dan weet, gewoon, dan weet ik gewoon. Hier komt wat. Dan, dan gaat iets komen. Dan, wat komt er? Nou, daar zit ik wel te wachten. Maar er komt niks, hè? Nou, muziek <laughs> dan maar weer. Maar dat is zo vrolijk van die muziek waar ik ook vrolijk van wordt, Is dat stuk gebak wat ik weer voor mijn neus heb staan. Ja. En, dat is namelijk niet zomaar stuk gebak. Dit is namelijk het Gerry Rutte gebakje. Lang zal ze leven. Ja. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de voorjaar. Ja. Nou, ik. ik Gerry was jarig. Dat was dinsdag. Afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag. Ja. Ja, ja, ja. U kunt nog feliciteren. Dat kunt u uh, schriftelijk doen. Wat? Ja. ja. Schriftelijk. Schriftelijk. Schriftelijk. Ja, ja. En hoe dan? Nou ja, anders kan ze allemaal over huis, dat weet je toch niet? Nee, nee, nee. nee maar per post, toch? Per post is heel gezellig. Een kaartje is leuk. Of een kaartje of een appje of zo. Met welkom, welkom in Zandvoort, lieve Gerry, Van harte gefeliciteerd. Ja, welkom ja. op het strand. Welkom op het strand. <laughs> ja. Nee, maar dat, dat, dat ga ik krijgen natuurlijk. Maar, uh, heb je een leuke dag gehad, Gerry? Ja, ik heb een hele leuke dag gehad. Daar komt ie, ja. Wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik ben naar. Uh, nou, niet heel veel, maar. Uh, uh, naar Parnassia ben ik geweest, zijn we geweest met mijn familie. Ken je Parnassia? Jullie Parnassia? Ken je wel? Dat liggen Dat kennen wij ook. Dat ja. is in Bloemendaal. En, uh, maar of. ik was er heel lang niet geweest en mijn familie kende het niet. Maar dat was heel erg leuk. Het was heel vol. En weet je, dat, daar hebben ze. Uh, daar mag je dus met de hond komen, hè ook? Uh, die hebben een hondenmenu. Een dus een hond kan, kan een menu uitkiezen. oh dat jij een hondenmenu kan... Nee, nee, nee, <laughs> een hondenmenu? Echt, nee, een hondenmenu. Ja, echt. Ja. ja, ja. Nou, jongens, nou. <coughs> ja, ze, willen, ze, willen, ze ruiken ja. natuurlijk. Uh. Ja, nee, nee, dit, uh, dat... Ja. Uh, ja, nou goed. Uh, Dames van die kapsalon uh, dingen, uh, hou die honden even een beetje... Uh. Ze willen graag, hè? Ze willen graag naar boven. Ja. Maar uh, en wat, wat wel leuk is, want dat was mijn, uh, mijn uh, grote wens... Uh, Volgende week dinsdag ga ik naar de film Anak India. India, Anak India. Anak. Anak. Anak, Anak India. Anak. Dat, is over, dat is een film over, uh, over, in, over, over Indonesiërs. Hè, toen ze naar Nederland kwamen en al dat soort dingen meer wat er gebeurt. is. Documentaire of? Ja. is een film, documentaireachtige documentaire. film. Ja. Ja. Okay. En die wordt dus in heel Nederland sinds vorige week wordt die gedraaid. Die wilde ik graag zien, dus die ga ik uh, in Den Haag zien. Volgende Haag. week dinsdag, ja. Met mijn zusje. Dat is echt team. een mooie plaats om ja. ook, te, ook te bekijken. Ja, want daar zijn ontzettend veel... Uh, Indonesische mensen zijn naar ja. gekomen. Dus daar verheug ik me heel erg op. Om, uh, daar We wachten graag af het uh, recensies. Ja, is, uh, zal ik over vertellen ja. dan? Ja, ja, ja dat is Over twee weken. Ja, ja. ja hoor. Nou, dat is leuk. Nou, en, en, uh, en ik ben weer een jaar ouder geworden natuurlijk. Hè. Er zijn luisteraars <hijf> die vragen aan ons van... Is Gerry echt 47 jaar? <hijf> nou, hoe oud ben je geworden Gerry? Durf je dat te zeggen? Maar even, dan praat ik er nog ja, 78, worden. hè? 78 Oh, daar dan zijn we nu even oud. Geen ja, niet? ik ben twee weken ouder dan jij. O. Mag ik er even een opmerking bij plaatsen? Een kanttekening dat uh, zit over het Nee, maar daarom, Willem, daarom zeg ik altijd u tegen haar. Begrijp je? Omdat Als ze, je het maar weet. Omdat ze twee weken <laughs> ouder is. Omdat ze twee weken ouder is. Dat, dat, ja. is de, dat is de echte reden dan. Maar samen zijn we 156. Hè. Wie? Jullie? Wij bij. samen. 156. Ja. Zijn we samen. Ja, ik ben, ik ben wat daar betreft, ben ik gewoon een goddelijk jong. Jij bent de jongste. Ik, ik ben een beetje de padenbloem in dit gezelschap. Zeg maar. Ja, maar anders, anders mag jij ook nooit verhuizen. Nee, maar dat als je jouw. als als, als, je, als je zo oud bent, mag je niet meer verhuizen. Nee, dit, maar dat doe je toch niet meer. Hè? Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee, eigenlijk, niet hè? eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben, uh, blijf daar fan van ook. Ja, waarom praat je nog steeds zo boos? Ja, dan uh, omdat ik gewoon een, een oranje piemel heb. Oh, dan, is. Ah, die praat je dan zo? <laughs> ja, dat praat je zo. Echt waar? Ja, daar klem ik het last van hebben. Ja? Dat klemt gewoon af, die oranje piemel klemt gewoon af. Ja. Ja. Daarom wordt die oranje. Daar ga ik ook helemaal bijna niet plassen ook nog. Nee. Dat is niet zo Moet gewoon persen om te plassen. Dat is gewoon niet best. Dat is niet goed. niet goed hoor. Nee, dat is niet. Nee. Maar daarom praten de Charles ook op dit moment. Ja, dat is. toch. is ook een beetje gek eigenlijk hoor. Ik vind een beetje dat je zegt, je praat een beetje afgekneld zeg maar. Maar ik kan mededelen dat wij zijn ook weer te horen in het mooie plaatsje Wilnis. Wilnis? Oh. Bij Meijre ligt dat. Bij Meidrecht ligt ja, dat. Ja, ja. daar staat er ook een bekend. Er is ooit een dijk doorgebrand. En In wilde stond onder water. Ja, jaren geleden. En toen? En uh, gelukkig had ik aan kano bij me. Dus uh, er, was, er was verder niks aan de hand. En, uh, ja, het was wel gezellig die dag. Ja. Nou, fijn. Maar jullie, we, we hebben hier natuurlijk mensen van, de zands, van zandstroom, moet ik zeggen. mag niet met de zandstroom, is fout. Je ja. Ja. moet zandstroom Zand, zeggen. Ja, zandstroom, ja. en die hadden we hier en nou, het gaat over mensen met een haperend brein. Nou. En oma, oma die had zin in een ijsje. Oké. Okay. Nou, opa die biedt dan heel lief aan om dat ijsje te halen. Maar oma die verdenkt opa van, ja, het haperend brein, zeg maar, hè. Wat voor ijsje? Een bolletje vanille, chocolade en aardbei. Zegt oma, moet ik het opschrijven? Nee, je hoeft echt niet. Echt niet? Nee, echt niet. Nou, hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij het heus nog wel kon onthouden. En dan komt hij terug, je wilt het niet geloven, met twee zakken patat. Voedt het oma, zie je nou wel, zie je nou wel, ben je toch onze mayonaise vergeten? Dat is nog wel weer jammer, nou, hè? mooi, hè? Mooi. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik weet bij jou nooit wat voor kant jij opgaat. En dat vind ik nou, nog, dit, dit keer was het wel. Uh, het heeft niks met zo oranje, toen heel uh, net. Uh, ja, het heeft niks met z'n je piemel te maken. Hier maar had opa, opa, <laughs> opa nog wel of geen puntzak? Uh, dat weet ik niet. Dat, dat <coughs> omdat het een Belg was, bedoel je? Dat, dat weet ik niet. Oh, van week niet. Dat weet ik niet. Van de nee. week niet. Okay. Dat weet ik niet. Van de nee. week niet, oké. Van de week niet. Van de week dat is het lekkerst uit een puntzak, vind ik. Wat? Wat? Eten uit eten is het lekkerst uit een puntzak. Heb jij daar ervaring mee? Ik ja. heb daar ervaring mee, ja. Ja, dat vind ik wel, ja. Ik, uh, ik, weet niet, Echt? ik zit er nou aan het twijfelen, moet ik die microfoon nou weer dicht doen of... Ik heb pas nog hier in Zandvoort, serie, dat is serie. kijk toch niet alles zo moeilijk, man. Ik, ik ben nou even serieus, ja. Ja. Hallo. Hey. Ja, nee. Nou goed, ja. ik, ik zit bij... bij uh, nou die oranje op, neus. Dan op, nou. op, ja. Op het pleintje hier in Zandvoort. Kerkpleintje heet dat. Ja. Daar heb je meerdere uh, frietenzaak. Drie hè? zelfs. Hè? Ja. Maar bij die ene zit ik dus... Uh, uh, dat is die, die zaak die tegen de kerk aan uh, grenst. Ja, dat is het plein, heet het dat. Plein. Dat heet het plein. Ja. Maar lekker, joh. Ja, maar die heeft het zelf gemaakt, gemaakt hè? He? Ja, zelf gemaakt. Zelf gemaakt ja. Lekker, joh. Lekker. Ik mag geen reclame maken voor die jongens natuurlijk. Voor welke maar, natuurlijk jongens? Wel, natuurlijk wel. Voor welke jongens? Nou, met die, met die, met die uh, zelfgemaakte patat. Oh, hè? De, hebben, ze, hebben ze de patat, die hebben ze zelf gemaakt. Ik heb van de ja. week inderdaad een hele pallet gezien met allemaal aardappels. Ja, dat, dat klopt. Ik, ja, dat klopt. Ja, ja, ze maken ik dacht bij mezelf, wat, wat is dit? Is ja. die vrouw aan de vrouw aangevallen? Er zo? komen heel veel uh, van die uh, grote ladingen aardappelen altijd uh, naar ze. Ja, ja. En, en, en, en ik en heb uh, ook gezien net een pallet <toss> buiten met kanalen dat, die was verkeerd, ja. denk ik. Ja, absoluut verkeerd. Die dat moest rood. iets verder. Die moest, ja, moest naar Boudenwijn toe. Maar ja. je, hebt wel, je hebt wel garnalen kroketten, hè? Ja, oh, die ja, ja, die zijn ook lekker, ja, maar die, die verkopen ja. ze niet. in, de, in die. In Alleen die zijn de, niet meer te betalen. Ja, die... Die... dat klopt. Die garnalen zijn hartstikke duur. Als je bij, uh, bij een strandtent... drie garnalen van Hol Holtkamp, hè, dat is een bekende uh, lever leverancier in uh, Amsterdam, ja. Holtkamp. Weet je hoeveel je dan betaalt? Geen idee. 12 euro. Voor, een... Voor drie van zulke kleine kroketjes. Ik heb een granale. visser, ge ja, ik heb een visser? gesproken, een gesproken, visser uit Zandvoort. <kuh> en ik heb eens gevraagd waarom die dingen zo ontzettend duur zijn. En wat is er? Waarom is dat dan? Vorig jaar gebruiken ze hele grote netten. Hele brede netten. Tegenwoordig vangen ze die dingen gewoon met de hand. Ja, dat duurt gewoon Ja, langer. dat doen ze nog steeds. Nou, met de hand nee, of nee, met die schepnetten? Dat nee, nee. nee maar uit de hand halen ze gewoon eentje uit. Hop, hop. Echt? Ja, nee. Dus een cocktail, bijvoorbeeld een garnalencocktail, nou, dus duurt te, een week. Is, is niet te betalen. Is niet te betalen. Niet te betalen nee. dus, dat, dus, dat, dat ligt tussen de, de 4 en de 85 euro. Oh, dat zal best, ja. ja. Ja. En dan heb je alleen het glas nog maar. Nee, maar ze zijn heel duur, hoor, garnalen. Ja, ik, ik ben begrijp garnalen niks zijn hartstikke duur. Hollandse garnalen zijn echt hartstikke duur. Ja, ja maar Noorse, Noorse garnalen, die eet je toch niet? Die, nee, ik die, die, vind het... Je dat... verstaat ze ook niet. Nee, ze zijn roze ook. Hè? Heel erg roze. En iets groter. Ik heb, ik heb ooit een keer Noorse genaal gegeten bij die, die Thalassa-tent hier ja. in Zandvoort ja. En ze zijn naar je bordje te kijken en ze zijn lekker! Ze zijn ja. Noorse genaal, hè? Ja, ja. ja ik, ik ben er ook niet zo'n hele fan. Het is wel lekker natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. de lekkerste zijn toch de Hollandse genaal. Hollandse Ganaal, He, die versta je ook gewoon. Ja. ja. En Duitse genaal is ook wel lekker, maar ja het eet anders. Nee, het is toch iets, het eet an iets anders. Eet gewoon anders. Ja. Ja. Charlotte, jij hebt wat nuttigste vertellen over <laughs> garnaal, voordat ik weer in muziek sta. Heb uh, ik garnaal hè? Ja. Ja. Ik ben zo stoom dat is een garnaal. Nou, goed. Oh jee. <laughs> This beggar a king, a clown or a... Ja, ben me, shame me, shape me, Emen ja. in de corner? Ja, amen, amen. Dat is uh, amen in het hoekje, hè, toch? Dat is amen in het hoekje, ja. Uh -huh. als, je, als je het even niet meer ziet zitten, dat je denkt van nou, weet je wat... Uh, bij, en, en, en, je krijgt een stukje bewustwording dat je denkt, ik zie het niet meer zitten. Ben me, mee. Me. ja. Kom jij nog wel eens in de supermarkt of laat je je, je vriendin alles... Uh, ja, ja joh, ik, ik laat alles, alles iedereen anderen opknappen. Fala, je wist dat je bent. Helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. helemaal niet. Helemaal niet. Nee, ik... Uh, ik uh, ja, de enige... Ik kom niet in iedere supermarkt. Je okay. hebt ook supermarkten erbij waarvan ik denk, nou, hier wil ik niet lopen. Ja, een jonge man, die komt in de supermarkt en die merkt dat er een oud dametje constant maar om hem heen hangt. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja, nou, ja. alleen maar oude dametjes? Of, ja, ik loop zo even. langzaam. Jongen. Nou, dit, ja. was, dit was een oud dametje, inderdaad. En tenslotte, ja. dat oude dametje spreekt hem aan. Ja. Ik hoop dat ik je niet lastig val, maar je lijkt zo ontzettend op mijn overleden zoon. Nou, hij antwoordt: uh, dat geeft niet, uh, oma. Ik weet uh, dat het gek is, maar zou je. Uh, hij zegt: uh, nee, de jongen zegt van nou, oma, dat geeft niet. Dat kan, dat kan ik voorkomen begrijpen. Ja. Nou, ik weet dat het gek is, maar zou je als, als ik de winkel verlaat tegen me willen zeggen... dag, mam, die zou me zo gelukkig maken. Ja. En ze gaat de winkel uit en als ze langs de kassa loopt, roept de man... dag, mam, het oude dametje zwaait en lacht naar hem. Blij dat hij haar een plezierje kon doen. Is toch fijn. En hij gaat zijn boodschap afrekenen. Nou, de man achter de kassa zegt, dat is dan 121,85 euro... Ja, maar hoe, hoe kan dat nou zoveel zijn? Ik had maar vijf dingen. Ja. Zegt die man achter de kast, ja, maar uw, uw moeder zei dat u haar boodschappen ook zou afrekenen. Je kent tegenwoordig niemand meer vertrouwen. Nou, daarom ga ik dus nooit de winkel in. Daarom ga je nooit de winkel in? Nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Dat nee, is nee, echt nee. gebeurd. Nou, de Kloer gemist, ja, ja, nee, maar, maar, die, maar weet je, Gerry, die, die, die, die, die loopt al zo lang mee, die kent al die grapjes al. Maar die zorgt wel erg goed voor ons. dan nou krijgen we weer een heerlijke bakje koffie. Vers bakkie koffie, ja. koffie ja. weer van me. Net een lekker stukje taart gehad ja. voor de verjaardag nog. Ja. We hebben oh, maar dat jij, dat jij gewoon dat gebakje pakt en gewoon met je snuffen erin gaat leren. Heerlijk, hè? He? Ja. Ja, ja, met mijn oranje piemel niet, he. Nee. Maar ja. we hebben ja. mijn neus in de gebak. Jij he. maakt er altijd weer schuimpakjes. Gaat het slagroom op de neus zitten. Ja, nee, dat is zo. Nee, je, wat heb jij eigenlijk voor je verjaardag gehad? Wat ik gehad heb? Ja, dat willen wij niks, weten. Niks? Niks? Wat is dat nou voor verjaardag? Dat je geen cadeau krijgt? Wat is dat nou? Nee, we gaan het vieren morgen. Vieren je, gaat met het, allen. je gaat het vieren? Ja. Vieren of vijven? Met nou, het, vieren, vijven, zes. <laughs> nee. Met z'n tienen. Nee, maar want, want je, hebt, je, je hebt nog wel wat, goed, of, want vind je, wat te je, goed? Je, nog, ja, dus, je nee, ik heb wat te goed nog, ja. Maar nee, ik krijg altijd bloemen en zo. Maar uh, weet je, ik, uh, dat komt uh, morgen. wordt steeds dat. minder gedaan, hè? Verjaardag met cadeaus, hè. Uh, Ja, uh, maar... Jawel, ik krijg wel cadeaus, maar... Uh, ik heb dinsdag niet veel, niet veel cadeaus gehad. Eigenlijk. Nou, mijn kleinkinderen. Maar dat hoeft ook niet hoor. Mijn kleinkinderen die, die zijn onlangs ook jaren geweest. Die worden ongeveer bedolven onder cadeaus. Ja, met speelgoed. Niet normaal, niet normaal, ja. niet, normaal ja. niet normaal. Mijn die buurvrouw die, die stond op mijn verjaardag aan de deur. Ja. En die wilde mij een cadeau geven. Ze zegt in natura. raak. Oh, dat is goed, doe maar. Oh? Ja, nee, dat is uh, schokkig. En uh, komt ze later terug. In de blote kont gaat ze zingen. Happy birthday. Nou, dat is toch lief, hè? Ja, dat is heel Yeah, yeah. The sweet, pretty things on met of course. The city fathers, they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The Bell Star. She hands down her wits to Jezebel and nun. She violently knits a bald wig for Jack the Ripper who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in a kitchen where the tombstone blues. Bride in the penny arcade. Screaming shimoans have just been made. Then sends out for the doctor who pulls down the shade and says, My advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, Stop all this weeping, swallow your pride will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blue. Well, John the Baptist, after torturing a thief, Looks up at his hero, the Commander-in-Chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief, is there a hole for me to get sick in? The Commander-in-Chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. In the factory, she ain't got no shoes Daddy's in the alley, he's looking for food I am in the kitchen with the tombstone blue. The king of the Philistines, his soldiers to save Puts jawbones on their tombstones and flatters their graves Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves then sends them out to the jungle. Gypsy Davey with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro, behind him he tramps with a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blue. Ja, Mr. B. Dillon was dit, Bob Dillon. Zandvoort Bob Dylan, ja. hey, Bob, Bob, staat ook wel aardig in, in het kader van de, Pride, de ja. Pride. Ze zijn wel trots op de Pride. hè? Ja, ze zijn Daarom heet op het ook Pride, Pride. natuurlijk. Pride, Pride, ja, ja. Pride at the Beach organiseert. Ja, dat het een programma's, hebben. Ja, ja, ja. Ik, ik ga het erover hebben, Gerrie. Ga jij, jij gaat het erover hebben, gegeven. Ik? Nee. Jij? Ja, ja, ja. Ik? Ja. Jij? Ja. Geen hey, luzie maken, jongens. <laughs> Eh, want Gerry heeft een mooie krant meegenomen, de Zandvoortenkrant. En ja. het is natuurlijk de beroemdste krant van Nederland. Omdat het uit Zandvoort komt. En, en dat gaat over Pride at the Beach. En die eh, gaan ook nog een avond vol toneelmuziek en, uh, en een gesprek in het dorps ger organiseren. Gerrie, vertel het wel even. Ja, nou ja, Pride at the Beach, Zandvoort uh, 2025. Op maandag 28 juli is dus de dag dat het dus helemaal in het teken staat van de beach. Hè? Dan krijg je dus de parade. Hè? Dat ze vanaf het station komen over de, uh, over de boulevard... en dan gaan ze naar het uh, Raadhuisplein. Uh, maar er komen dus allerlei andere dingen gaan gebeuren. Uh, en, en dan Donna Corbani die straks komt... Die, die, die, die, die, die gaat de spits afbijten eigenlijk. Uh, en daar komt ze al. Want ze staat ja. al daar al in de, <laughs> komt al, al in de... Dat is voor jouw... Telepathische curve. Ja, ja, ja. ja, ja. maar jij, jij noemt de naam en ze staat boven. de En ze de staat trap. al in de trap. Ik zal ja. er eventjes. Uh... Even, welkomen, even welkomen. Eventjes. ja. Moet ja. ik even verder vertellen dan? Pak even de krant erbij, luisteraars. Nou, ja, de dames die staan te knuffelen hier in de studioruimte. Ja. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Wat bij gaat er uh, allemaal gebeuren? Pride, at the Beats Love. Uh, zaterdag 12 en zondag 13 juli. Daar gaan we het straks over hebben met. Uh, Pananari, het krijtfestival, daar gaan we het over hebben het wat? op het Badhuisplein. Het wat? Ja, dat ga ik nog niet verklappen, dat komt zo. Het wat? Uh, dan gaan we naar de Culture Night, dat is dinsdag 22 juli, Culture Night. De ja. uh, locatie is de Dorfskerk in Zandvoort. Uh, we gaan uh, genieten van een regenboogborrel, een pubquiz en een regenboogdiner. Dat kan allemaal... Ik denk, in, uh... Uh, ik denk zelf de uh, Beach Boys, denk ik. Nee, dat is, uh, oh. uh, de locatie is de Venti Beach. Ach, Bijna goed. En de host is Nutella uh, Versage. Geen reclame, alsjeblieft. Nee. Dan, de, dan de kerkdienst. Uh, tijd om uh, 10 uur is dat uh, op zondag 27 juli. schrijf het op. Ja. Locatie, de Dorpskerk in Zandvoort. En dan de zondag 27 juli eveneens... Women at the Beach Party. En dat is van 6 tot uh, 11 uur, mannen. Jongens, ja, jongens, jongens. ja, Women at the Beach ja, oké. Okay. Uh, Voor elke is, uh, man en vaste vrouw is dat. Hoe lang moeten wij onze opwachting opmaken? Uh? Uh, wij hoeven daar niet te komen. Wij mogen, oh, zelfs, wij mogen daar zelfs niet komen. Of nee, nee dat, uh, we zijn gecensureerd. Ik weet ook niet waarom, dat is uh, geen uh, mannen van uh, ZFM Zandvoort. ik daar een balkjes over de post gestuurd. Dat is het. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja eh, maar ja. luister, ja. we hebben een echte beachparty voor de mannen die daar belangstelling voor hebben, maar ook sommige vrouwen. Je, de, je weet het niet. Dat, dat weet, weet je weet weet maar nooit het. natuurlijk, hè. Nee. Want het is Pride at the Beach uh, love, hè. Dus, uh, oh heb, mijn god, wat een feest allemaal. Vrouwen mogen ook van elkaar houden, en de mannen ook natuurlijk. Ja. Lokaal ons paviljoen, spectaculaire vrouwenfeest op het strand van Zandvoort. Wacht even. Bacht met even, DJ Smile en Davina. Hé, hey, Davina. Hey, mag ik even onderbreken? Het, het, is, toch niet, even. het is toch niet uh, ons paviljoen? Nee, het is paviljoen ons. Is het paviljoen ons? Ja. Maar is het toch ook ons paviljoen, of niet? Het is wel van ons, maar. Gemeenschappelijk. Je... Ja, zand... ja. Als Zandvoort, toch? Ja, als Zandvoort is het ons paviljoen, maar je zegt dan bijvoorbeeld uh, paviljoen ons. Dan nou, heb ik nog een hele serieuze vraag aan jou. Daar komt hij. Heb jij nog een lekker stukje muziek? Nou, ik heb toevallig nog een. een, een, een, een doos, ik heb hier een doosje. Een doosje. Heb je en een doos? uh, ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. <laughs> Niet Wat? gebruikelijk voor een man hoor, een doosje. Oh, nou, fluit. Wil <laughs> je een stukje genoeg? Oh nee, dank je. Wat lief. Die man die kan dingen met die fluit. Nou, werkelijk, dus het is werkelijk niet te geloven wat die, man met, wat die man, wat die man, wat die man. Wat die man allemaal met zijn fluit kan. Wat die man met die fluit kan, ja. ja. Kan jij wat met je fluit, Willem, of wel niks? Helemaal niks. <laughs> Willem kan je helemaal even, je niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Heel goed, Gerry. Je weet het niet. Nee. Gerry, ik geef jou het woord, want uh, oh. ik heb deze dame al uh, uh, gesproken al keer, uh, in Goedemorgen uh, Zandvoort. Ja. Ja. Uh, maar maar uh, jij weet vast nog veel meer informatie de Goedemorgen Donna. Goedemorgen. Bij ons is Donna Corbani aangeschoven. En dat gaat voornamelijk over het Krijtfestival. Om het zo maar even te zeggen. Klopt. Aanstaand. Hè. Morgen, zaterdag. Ja, morgen en zondag. Hè. Twee ja, dagen. Hè. Van twaalf tot vijf op tot 5. Pad Huisplein. En nou vroeg ik mij af, want dat heet dan... Uh, nou, dan moet ik het nog een keer zeggen. Madonari Krijtfestival. En wat ja. is Madonari dan? Uh, Madonari is een um, benoeming van straatschilders. Het is eigenlijk een techniek die is begonnen in de 16e eeuw in Italië. Dan uh, waren daar um, ja, traveling artists. Dus de kunstenaars ja, ja, ja. Die hingen van kerk naar kerk om die plafonds te schilderen in oh. Italië. En in de tussentijd wilden ze een beetje geld verdienen. Ja. Dus ze hingen voor die kerk... Ja. een mooie tekening maken. Omdat ze heel goed getalenteerde uh, kunstenaars waren... konden ze dus een heel mooie Madonna van. met ja. kind. Ja. En als mensen dat een mooie, uh, mooie schilderij vonden... dan gaven ze wat geld. Oh, dus, okay. En je ziet het nog steeds. Er zijn heel veel mensen die reizen de wereld rond... en die maken gewoon een heel mooi schilderij op de grond. Op en... een drukke straat. En dan verdienen ze wat centjes ermee. Oh, dat, ik wist dat helemaal niet. Ja, het is akant. een heel oud uh, techniek... En um, toevallig ben ik hiermee begonnen... met iemand die dat naar Santa Barbara, Californië... waar ik ben opgegroeid. Ja. Die heeft die festival naar Santa Barbara gebracht. Okay. Waar iedereen heel mooi schilderijen maakt. Ook... Heel veel meesterwerken worden nagetekend. Gewoon op de straat. Op de straat met oh. krijt, met pastelkrijt, wat wij gaan gebruiken, denk Spe speciaal, speciaal. Ja, dat ja. zijn kunstenaars zachte pastelkrijt. En die gebruik ik sowieso om tekeningen te maken. Heel ja. vaak voordat ik ja. een olieverfschilderij maak. Okay. Maar het is van oud, uh, gewoon een oude techniek met uh, houtskool en pastels. Ja. En ja. dan kan je die, die look van die met nabotsen met die, met die ja. materiaal. Okay. Dus uh, het is heel geschikt om een, een mooie... Je kan een meesterwerk naschilderen, maar natuurlijk je kan alles ertussenin. Dus het is de uitdaging om, okay. om iets, moois, iets te moois te maken. maken. Ja. Ja. En, maar dan blijft het niet zo lang liggen nee, waarschijnlijk ook. Nou, de, de grappige Ongel. is, dat doe ik nu voor de vijfde keer. Ja. En dan zal je zien dat er, als het niet te hard regent... dan is er nog um, weken hierna, misschien zelfs een maand hierna... dan zien. kan je het nog zien. Waar, ja? Ja. Ja. Ja. Maar uh, het is, ja, dat, dat het tijdelijk is, de felste kleuren... die ga je nu dit weekend zien, maandag, dinsdag. Ja. Gewoon even kijken hoe het allemaal eruit ziet. Ja. Maar het is vooral om mensen aan te moedigen... om zelf uh, lekker te gaan tekenen. Ja. Ja. Leuk, ja. ja. Ik ben een keertje ook geweest in het begin. Ja. En uh, kinderen, hè? Kinderen doen er ook ja. mee. Ja, hele families. Ik heb uh, Meerdere mensen hebben ingeschreven mijn, uh, op mijn Facebookpagina Donna Corbani. Daar staat ook mijn evenement ja. met die link. En daar hebben heel veel mensen aangemeld. En dan krijg ik privé allemaal aanmeldingen. Het zijn uh, ja, ja, ook volwassenen van alle... Alle winstreken, Dus ook mensen die hier zijn op uh, vakantie. Die komen erop af. Die komen dat ook. Dus uh, vandaar ik doe alles uh, Engels. Maar ook op de flyer staat het in, in Duits. Dus iedereen ja. die het leuk vindt om te tekenen. Ja. Is van harte welkom. Met ja. je familie, met je vrienden. Gewoon zelf lekker rustig. Een paar uurtjes tekenen. Ja. En, uh, want het, er kunnen heel veel mensen kunnen daar tekenen. Want het is een ontzettend groot uh, ja. plein. Hè? Ja, ja, vorig jaar waren er iets van 128 tegels van 2 bij 2 meter okay. vol getekend. Dus we gaan kijken hoe ver we dit jaar oh, komen. Leuk, ja. Maar het is heel leuk om dat te zien ontstaan: dat het, je begint met een leeg grijze Klein, want er ja. wordt, uh, naast de Hall Casino er wordt al jarenlang niks mee wordt gedaan. Niks gebe nee, gebeurt niks. Nee. En uh, dus dit is een, een mooie gelegenheid om ja. een uh, heel, heel iets bijzonders ja. van te maken. Ja, hey, en um, is daar iets een, aan verbonden, een prijsvraag? Of is het gewoon uh, iedereen doet, doet zijn eigen ding? Iedereen doet zijn eigen ding. Wat wel zo so is, is dat een van de sponsors is Pride at the Beach... En uh, hun thema is love. Ja. Dus mensen met een liefde thema. Als hij daar een hartje wil komen tekenen. En oh, okay. Fred Rosenhart is natuurlijk Pride ja. Ambassadeur. Maar die, die gaat ook zelf... En is, die gaat ja, zelf ja, ja. twee dagen ja. lang prachtig mooie dingen die tekenen. Ook, ja. oh, die, ja, die, die maakt hele mooie handen. dingen. En hij is ook heel goed... We zijn met meerdere beroepskunstenaars. Dus we zijn daar om tips te geven. En ook een beetje voor te doen. Van mensen die, oh, die vraag hebben. Mensen ook om, om ja. een beetje en uh, hoe je het beste... Uh, ja, de kleuren met elkaar kan mengen en met de krijt uh, het beste hoe je dat kan bewerken. Ja. Ik heb uh, stukjes karton voor de knietjes. Dat je ja. daar uh, best wel lang, want om iets moois te maken, daar zit ja, gewoon heel veel werk. Je zitten natuurlijk Ja, te, te... maar het is goed, goed je voor de, je conditie. Weet je, de grootste fans van jou, de twee grootste fans, die zitten hier, hè? Ja. Hier wij. En, en, wij, en wij willen graag dit nummer voor jou draaien. Oh, Ben, ik ben benieuwd. Nou, ah, Donna, het was hem. Ah, oh, dank jullie wel. Wat een ja, mooie dag. Daar ja, ze, ze moest helemaal huilen, mag je dat doen? Ja, nee, daar ja. Kom, nee, daar dat kan niet, maar dat kwam omdat ze jou aankijken. Ja. Oh. nee, gewoon puur geluk. Dat heb ik ook als Gemvie, dan word ik overweldigend door lamoren. Ja. ja. Maar weet je, je hebt ook een, een zangeres die houdt zich ook bezig met, met stoepkrijt, hoe je dat? Daar komt hij. Het uh, Krijtje Oosterhuis. Krijtje Oosterhuis. Ach, wat slecht! Nou ja, vroeger, ik kan me even herinneren als klein, ja als klein, kleine kinderen, meisje, je was altijd op straat. Was je speelde je natuurlijk ook sowieso, maar je was ook met krijt altijd bezig. Ja. Die hinkelbanen maakte je ja. en zo, hè. Ja, leuk. En, uh, en je maakte ook gewoon, uh, ook, je was op, ook altijd op straat aan het krijten zeg maar eigenlijk. Ja. ja. maar het was van het hele, hele, ja. hele, dunne, dan, hele, ja, hele die, dunne, die, dunne krijtjes waren dat. Ja. dat. Ja, ja. Dat ook maar één kleur volgens mij. Alleen maar wit had je. Alleen maar wit. Ja. ja. <laughs> ja je had ja. geen kleuren nog, kwam nee. later pas. Nee. Mijn vader had een zwarte auto met... en daar heb ik op zijn portier een nummer geschreven met krijt. Ja. Kreeg hij er niet meer af? Nou, die pleister die later van mij, <laughs> mij afgetrokken werd... die deed meer pijn dan ja, dat... Ja. ja, nee, hij was, nee, heel, nee, ik boos. Dat hij was heel boos. Ja. Ja. Ja, dat was het was vet krijt trouwens. Oh, oké. Ja, dat blijft zitten. Dit is van die hele zachte krijt. En ja. die kan je goed ja. met elkaar mengen. Dus we gebruiken een combinatie van de kindersoepkrijtjes en alle ja. kleuren. Ja. Oh, ja. Maar dan ook met die kunstenaarspastels. En die, daar krijg je de hele mooie felle kleuren mee. En dat zijn van de kleine krijtjes. Maar dan... Dat had mijn ja. vader moeten weten toen. Ja. Ja, ja, ja, de techniek is natuurlijk nu allemaal weer beter geworden en zo. Maar, ja. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja? Ja. Ik heb hem met luilak ook wel eens op mijn ramen gehad, krijt. Nee, maar dat was met zeep deden ze dat? Ja, maar ook met krijt. Met krijt, ja. ook met krijt, ja. Dit jaar wordt het anders is met luilakken dag als ze bij jou komen? Wat dan? Gebruik ik grind. <laughs> Maar dat doen ze niet meer. Dat is helemaal weg. Dat, uh, ik gelukkig wel, niet ja. Meer, het is, meer. Het is, het is uh, nee. je natuurlijk in Haarlem, ik weet niet of je dat kent, Donner. De ik, ik traditionele potjesmarkt. De, ja, de, potjesmark, de, de, de, ja. de bloemenmarkt langs de, kamper en de Vest- en Kampersingel. Uh, maar vroeger uh, in Haarlem, uh, gingen de kinderen om een uur of drie s'nachts mochten ze van de ouders mochten ze de, de straat op. Ja. Met blikjes ja. ook, hè? Er werden de blikjes achter ja. de fietsen gebonden ja. enzovoort. Lawaai, ja. lawaai en maken. En maar, en... maar, maar er ja. werden ook ramen beklad met, met zeep over het algemeen. Maar, maar oh. ik, ik heb je het je ook aflasten. met krijt meegemaakt. Ik weet, ik weet niet wat voor krijt ze daarvoor gebruikt, is, trouwens. Ook nou, dat is gewoon krijt, denk ik dan. Ja, ik, oh, nee, ja, nou, ik nou, denk nou, het, ja. Dat kun je allemaal gewoon afwassen. Maar goed, ja. wat er op het badhuisplein staat verschijnt, dat is ongetwijfeld. Ja, kunstwerken. Maar ook natuurlijk, kinderen zijn welkom. Dus het is echt voor iedereen. Maar wat ik heel leuk vind. Om te zien, is dat families gaan echt met elkaar een tekening maken. Want de bedoeling is dat elke tegel is twee bij twee Dus je krijgt met je familie, vriendengroep of zelf, dan krijg je één doek eigenlijk. Je krijgt een tegel, maar je moet het zien als een doek. En dus daar ga je een mooi kunstwerk op maken. Dus het is de uitdaging voor iedereen. Grote tegels, ja. ja. Ik, en, bespe ik bespeur bij jou een beetje een Twents accent. Klopt dat? Nee, jongen, Engels. Oh, ah, nee, sorry. Oh, Americano. Ah, oh. <laughs> <laughs> Californië, toch? California, ja. California. Santa Barbara, California. Santa Barbara. Ja, de mama's en de papa's. Hè. Ja, ja, ja, ja. California Dreaming. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja. ja jongens, we gaan richting de klok van tien uur. Dus ik moet even een stukje muziek zetten, Want dan doen we na tien uur naar of je binnenkomt. Okay. Nee, nee. Officieel weet dan dan nog niet, maar. Uh, <laughs> Vroege vogel ben ik. Een early bird. Een early bird.